Inmiddels rukken de opstandelingen in Libië verder op naar het westen. Ze zouden naar de strategische olieplaats Ashdabia ook de stad Brega hebben heroverd, maar dat is nog niet bevestigd. In het midden van Libië, waar tot nu toe weinig werd gevochten, zouden de geallieerden vanuit de lucht eenheden van Gaddafi hebben bestookt in de stad Saba. De Japanse regering heeft opnieuw kritiek geuit op de beheerder van de kerncentrale in Fukushima, Tepco...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 Que ik quedan y las noches que aún no niet yo kan, mis hijos y los hijos de tus hijos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 Me de moeder, de amor, y si me enamoro sea de moeder, y que de moeder, zij de moeder, zij de moeder, zij de Sometimes strong